Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI denkt te weten wie de gemaskerde bul van IS is... die twee Amerikanen en een Brit heeft onthoofd. In de drie video's van de onthoofdingen komt telkens dezelfde man met een Brits accent voor. De FBI zegt de nationaliteit en de naam van de man te weten, maar die niet bekend te willen maken. Eind augustus zei de Britse ambassadeur al dat zijn land bijna zeker wist wie de man was.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 Het hoofdbureau van politie in Den Bosch is aan het begin van de avond afgezet vanwege een mogelijk explosief. Een inwoner van Den Bosch had een voorwerp gevonden waarvan hij dacht dat het een explosief was. Hij liep ermee naar het politiebureau. Daarop is het publieke gedeelte van het bureau ontruimd en afgesloten. Later vanavond onderzoekt de explosieve opruimingsdienst het voorwerp.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 Leuk was het een aantal weken geleden toen Marcus en ik hier de studio uitreden. En op een gegeven moment hadden we dit nummer al, nou ja, voor de tweede keer al gedraaid bij ons hier in, in Alternative FM. En we zaten even nog na te praten van, nou wat gaan we doen de komende tijd? En in één keer ding voor ze. En we zaten echt naar die radio te kijken zo van, dit ik kan niet. dit bestaat niet. En inderdaad, het was het wel. Het, uh, werd op 3FM werd het uh, gewoon bij 3 voor 12 werd het, uh, gedraaid. En dan werd het uh, afgelopen weekend was het weer raak. Bij uh, 3FM, bij X-Noise zijn ze voorbij uh, geweest. Uh, heel langzaam begint ook Nederland te begrijpen... dat uh, de muziek van uh, Astrid uh, ook gewoon thuis hoort in uh, Nederland. Uh, misschien dat dat ook een beetje het werk is van de platenmaatschappij... Suburban Records, want daar uh, leveren de heren hun werk af... En ook dit uh, mooie noestewerkje van uh, de drie mannen. Uh, Bo Manning, uh, Ray Murphy en Julian Silke. Dat zijn uh, nu de, de, de drie mensen. Uh, Liklid Jong is uh, afgevallen. Uh, die zit er niet meer bij. Dat, uh, ze waren er oorspronkelijk met z'n vier. Maar uh, ze zijn uh, even bezig geweest. Uh, ik geloof in uh, de winter van uh, 2012, 2013. Hebben ze dus uh, de, ja, de, de basis eigenlijk een beetje gelegd voor, de, voor dit, uh, dit mooie album. Is het iets later? Volgens mij is het uh, winter van 2013, 2014, moet ik goed zeggen. En uh, nu hebben ze dus uh, een 8-tracks talent album hebben ze, uh, afgeleverd. En dit is de single. Uh, bovendien is hij op uh, 3 voor 12 luisterpaal. Is hij nu al uh, te beluisteren. En kun je dus ja, eigenlijk al een beetje jezelf al lekker maken. Woensdag 1 oktober, dan in Poppodium Echo in Utrecht. Dan wordt hij, uh, wordt hij gepresenteerd, de, het nieuwe album. Ik zit echt te dubbel van, zal ik er nou naartoe gaan of niet? Eh, sommige mensen zeggen, nou ga dan. Eh, er zitten toch eh, ja, wat, eh, wat vriendjes die wij hier ook eh, gehad hebben. Stilweef is eh, geweest, maar ook eh, Bo en Jurjaan zijn hier eh, geweest. Maar dan nog in de oude studio. En ik zie die Jurja Zielger nog met een een of andere Aftanse Casio daar zitten. En hij haalt daar een geluid uit. Ja, dat wil je niet weten. Dus eh, het is wel heel erg bijzonder eh, wat, wat dat er gaat. Uh, van de covers hebben we ook hele bijzondere covers. Uh, Herman van Veen, uh, die, uh, die plaat daar is al heel veel aandacht aan besteed. Kerstvers uh, geproduceerd. Ja, mooi niks Ja, is ook iemand die, uh, die uh, iets uh, gelinkt is aan, uh, aan dit uh, programma. Want uh, Ubrich, daar heeft hij uh, bemoeienissen gehad. En uh, we hebben ook uh, X van hem uh, gedraaid. Maar hij is uh, de producer geweest van uh, Kerstvers... En Herman van Veen was afgelopen week uh, te gast bij um, Giel Beelen. Ook weer. Hij bij 3FM. En hij had toen een uh, stroomaai cover had hij, uh, um, ge, uh, gemaakt. en allora dans heet dat nummer. Dat heeft hij uh, gecoverd. Maar nou er zijn er ook nog twee uh, Nederlanders die dat ook gedaan hebben. En uh, nog een groep uh, die dat in de late uurtjes bij 3FM heeft, uh, heeft uitgeprobeerd. Eén ervan um, heeft uh, nog een Rob Akda-award uh, verleden. Um, dat is van uh, een band die, uh, die, die wij hier ook... Uh, ja, daar hebben we wel wat materiaal van, geloof ik. Of heb ik dat nou niet? Uh, het, is, <laughs> het is heel erg, heel erg met, het, uh, met het geheugenplaatje van, uh, van Jaap Koper. Want dat, uh, dat laat ons uh, toch wel in de steek. Maar uh, het is een band, uh, een, een beetje een rauwe band. Je hoort het antwoord zo in ieder geval. Maar daar heeft uh, deze Sebastiaan uit uh, van gemaakt... En nu is hij samen met uh, Bella Doron. Is hij uh, met, met deze. Uh, met deze. Ja, met dit tweetal is hij verder gegaan. Heeft hij ook een. Een Stromai cover heeft gemaakt. Uh, dat is Papa Ote. En, en nou, ik zou bijna zeggen. Het is nog beter als het origineel. Zo uh, ver wil ik uh, dan wel, uh, wel gaan. Uh, ik zei ze. Met. Dat nummer van Stromae. Tell me where did he come from. Don't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 We'll Island heet uh, het album wat uh, afgelopen dinsdag um, ja, min of meer het levenslicht uh, zag in een van de, de, de, de, de plekken op Amsterdam Noord aan de Buiksloterweg geloof ik. Uh, Tolhuistuin, als ik uh, goed geïnformeerd ben. Daar uh, werd hij gepresenteerd o op het uh, label van DOX Records. Ik geloof dat daar ook nog een ene roel van Roy uh, nog iets uh, doet. Die kennen we dan weer. Uh, die is ook weer gelinkt aan uh, Ethereal. Harder Band Waar we vanavond even niet naartoe komen. Want dat past niet helemaal in uh, de lijn van, uh, van de nummers die ik hier heb uh, klaarliggen. Uh, een andere dame die uh, ook, mm, ja, wat is het? Zaterdag uh, haar, uh, haar werk gaat, uh, gaat presenteren. Dat is niemand minder dan Alumna. Uh, zij uh, gaat zaterdagavond in Paradiso haar album presenteren. En uh, de single die ze al vooruit heeft gestuurd is deze. En dat is Evelyn. was dit met Marie. The Molecule's uh, Fall Closer, dat is het, uh, de EP waar ze, wat ze hebben uitgebracht. En ze zouden al veel eerder zijn gekomen, maar dat vonden ze toen nog niet uh, goed genoeg. En uiteindelijk uh, zijn ze geweest uh, afgelopen zomer uh, bezig met het uh, schrijven van album. Het is ook een beetje een internationale band. Deels komt hij uit Nederland... Dat zijn Edita en uh, Tim. Die komen uit uh, Nederland. En uh, de rest uh, komt uit Duitsland. Uh, daar uh, zijn ze actief. Uh, in Duitsland uh, gaat dat ook uh, redelijk goed uh, met ze. En uh, dat uh, ja, stemt toch wel uh, heel erg uh, uh, hoopvol. Voor wat betreft de toekomst voor deze band Nausicaa. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat deze band misschien wel bij de volgende talent sessions zit. Maar ik vraag me af of Koen Brouwer dit hoort. Want... Hij is denk ik zo langzamerhand een beetje half onderweg naar China samen met, met Michiel en met Erik. Onder andere, dat, zijn, dat is het hart eigenlijk van Julis. Daarbij hebben ze dan nog de hulp van twee anderen die tijdens de live performance er nog bij zitten. Dus, het, maar het draait uiteindelijk om deze drie. En uh, ja, dat is ook uh, waarom ze ook hier uh, toen in april zijn geweest. Uh, Koen en uh, Julius. Daarvoor hoorde je Duncan Aardeho. En vanavond in Roadtown gaan zij hun album presenteren. Dus dat is heel erg leuk. Uh, precies op het moment dat zij nu aan het spelen zijn... hebben wij al iets uh, van dat album gedraaid. En dat is een onuitsprekelijke naam. Maar ik ga het toch proberen. En dat uh, is track 6 van het album Riddles. Uh, Koeroy. Uh, het leuke is aan Duncan Idaho. Ik heb ze uh, toen in 2010... Uh, 2000, ja, volgens mij in 2010 kwam ik ze tegen... bij een, uh, een SENA-platendag. Uh, Wat is het? Uh, in ieder geval een muzikantendag in Patronaten. Daar zat uh, ook Elko van der Meer van Ethereal uh, bij. Kan ik me toen nog herinneren. Ik heb uh, uiteindelijk met, uh, met uh, Elko uh, heb ik toen een uh, interview opgenomen. Maar ook met, uh, met deze jongens. Uh, met uh, Jip en Jan van Soes. Ze zijn later ook nog bij ons uh, geweest toen ze het eerste album hebben uitgebracht, uh, Echo Location. Dat is volgens mij ook uh, in hetzelfde jaar geweest. Uh, De jongens zijn al, uh, nou vanaf hun uh, lagere school, eigenlijk middelbare school... zijn ze al bezig en ze hebben maar één ambitie. Ze willen gewoon uh, landelijke bekendheid hebben. Nou, ik vind dat ze behoorlijk hard op weg zijn. Bovendien had uh, dat uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren... Uh, nogal veel iets uh, van weg van... Uh, uh, London Calling van The Clash. Daar zat zo wel zoiets uh, van, uh, van een, een of andere riddle in... waarvan ik denk, hé, hey, dat, uh, dat pakken we al eerlijk gezegd. En ik, vond dit, ik vind dit eigenlijk ook wel een heel sterke track van uh, riddles... van het album wat ze hebben gemaakt. Dus ja, uh, wat mij betreft uh, mogen uh, er wat meer van dit soort uh, nummers uh, komen. Hoewel Duncan Idaho niet echt in een, uh, in een hokje uh, te stoppen is. Postbode kwam nog behoorlijk op tijd uh, vandaag. Dan toegekomen aan een band die uh, inmiddels al dik 2000 uh, duimen heeft uh, ontvangen. Van, uh, ja, van het publiek, om het allemaal zo te zeggen. Op, uh, op de Facebook-pagina. Dus uh, je kan wel nagaan hoe hard het uh, met, uh, met, deze, uh, met deze groep uh, gaat. En dan heb ik het over. Ja, hoe kan ik het ook anders zeggen? Uh, Project Bongo. Dat zal iedereen uh, voor ons hebben. Maar ze zijn toch echt al. Ook uh, bij 3FM uh, hebben ze al aan de deur geklopt. In de nachtprogramma's, uh, met name dan. Bij uh, Jim Voorwald zijn ze geweest. Hetzelfde geldt uh, ook bijvoorbeeld uh, voor bijvoorbeeld, uh, Jimmy Dumbbell. Die is uh, daar onder andere geweest. Uh, maar ook uh, Galloway Hill uit uh, Haarlem zijn daar uh, zijn er geweest. Die, uh, die hebben al bij, uh, bij Jim gespeeld. Maar ook Project Bongo heeft daar uh, zijn uh, vuurdoop uh, gehouden. En ook zijn ze geweest bij het uh, programma De Nachtigiel. Of geloof ik Echt Dom in de Nacht. Daar is in ieder geval een opname van, van Project Bongo. Uh, Dancing Monkeys, dat is de EP die in april al is uitgebracht. En ik heb zitten pitten. Maar ja, dankzij uh, diezelfde vriend Koen Brouwer weer. Uh, was dat afgelopen vrijdag? Uh, werd ik weer gewoon boorlang met mijn neus op de feiten gedrukt. Deze uh, groep uit Utrecht, die gaat het wel worden, denk ik. En uh, nou, uh, luister zelf maar. Het is een indie-invloed. Maar er zit een assortement dancy-funky. Nou, noem het maar op. want er zit af en toe ook nog wel een beetje een assortiment zomerse reggae-klankjes. Zit er zelfs nog in. Het uh, swingt in ieder geval wel heel erg uh, de pan uit, moet ik je erbij zeggen. Hier zijn uh, de mannen van Project Bongo en het nummer dat heet Lemon Cactus. Dat waren ze, even twee in een rij. De Lemon Cactus van project Bongo en daarachter onze eigen opname van Martine Bond eerder dit, dit jaar. En dat gebeurde in mei, toen was ze hier te gast met On The Run. En dat, dat resultaat heb je kunnen horen. Over Volendammers gesproken, we gaan ook meteen weer verder. Hij was een paar weken geleden was hij te gast bij het Tros Muziekcafé. Café. En dan heb ik het over uh, Martijn en Dick, oftewel One Clueless Friend. En het uh, is een mooie nummer Clockwork. As calm as a tree As clean as a book Like a killing spree Like an ice cold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 Of an eye, the final plea and the sufferings of blind. He is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of bland. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws. Point out.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 En dat was een clockwork van uh, One Clueless uh, Friend. Um, ik ga nog eventjes uh, nog een uh, mannensong uh, erbij uh, pakken. Uh, hij heeft ooit tegen mij gezegd... en dat vond ik wel heel erg uh, mooi dat hij dat zei. Uh, want hij gaat uh, zaterdag hij zijn uh, EP presenteren. Zijn derde alweer. Hope is he art. En het leuke is... een van uh, de muzikanten die erop uh, te horen is... Dat is een oud collega van mij. En... Die was al in de periode dat hij radio maakte al muzikant. Toen dus zat hij bij de band Van Wanten. Een Nederlandstalige band. Hoe verzin je het? En hij heeft ook al een paar keer uh, bij Club Bekenstein gespeeld. Uh, met mannen als Wouter Plantijd. Je kent hem wel, van Chaco. En uh, daar heeft uh, Danny Lodder ook zeker wat mee te maken gehad. Goeie oude radiocollega die meegewerkt heeft uh, aan uh, de EP van Kashmir Hakim. Want daar heb ik het over. Uh, op de banjo is hij te horen. Ik weet niet of hij dat in uh, deze track verwerkt heeft. Maar ik vind dit toch wel de hele mooiste uh, die, die hij uh, erop heeft uh, gezet. En eigenlijk op alle tracks wordt het hele leven gewoon in één keer beschreven. Uh, het uh, heeft uh, te maken van wie je bent, wat je doet in deze maatschappij. Maar er is altijd hoop... En geloof en vertrouwen. Dat is wat, uh, waar het eigenlijk min of meer over gaat. En ik uh, ben al geneigd om te zeggen. Ik ga gewoon zaterdag. En, uh, de, of er nou tigkeer een tigkeerde DTM is of niet. Maar ik heb uh, gewoon zin om daar uh, naartoe te gaan. Naar die art gallery. Waar hij dat uh, werk van zichzelf heeft te hangen. Maar ook uh, de muziek die hij gaat uh, spelen. Hier is Kashmir Hakim. Van het vierde, of wat zeg ik? Derde EP'tje. Hier is Blackbeard. The eyes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 'Cause I'm the man with the plan. Sanderhoes. Uh, ze komen uit Rotterdam. En uh, ze hebben vorig jaar uh, hebben ze dit, uh, dit werkje gemaakt. En toen uh, wij dachten van, nou uh, ze kunnen langskomen, toen waren we nog niet geheel op onze capaciteit uh, berekend. Inmiddels uh, zijn ze bezig om, ja, het een en ander al in de stijgers uh, te zetten voor het uh, volgende uh, album. En daar zijn ze druk mee bezig. Ze zijn uh, in Afrika, ik geloof in Zuid-Afrika zijn ze geweest. Vera en Peter. Uh, de twee uh, die het hart vormen van Sam uh, dat heeft ook met name te maken van, met uh, Peter, die komt uit, uh, uit Denemarken. En uh, het merendeel van uh, wat, wat nog moet gaan verschijnen, dat hebben zij uh, dus gemaakt in Zuid-Afrika. Dus dat uh, kan ik je in ieder geval uh, erbij uh, zeggen. Uh, twee weken terug uh, werd ik overvallen door ene vriend Paul van Kleef. Ik heb, uh, ik heb nooit het genoegen gehad om hem eventjes uh, de hand uh, te schudden. Maar uh, hij is uh, wel geweest uh, bij een van die uh, festivalen die uh, Sandy Dane uh, heeft uh, georganiseerd. Uh, de huiskamerconcerten onder andere. En ja, een van, uh, van die leuke dingen die, ze, die, uh, die, die, die hij vroeg uh, was van... Kun jij dan op een gegeven moment uh, dit, uh, dit uh, gaan draaien. de Burning Bridges van Sandy Dane. Nou, uh, dat gaan we dus ook uh, nu doen. We, we, draaien iets, we hebben vorige keer geloof ik uh, vier tracks gedraaid uh, van dat, uh, dat album. En uh, nou ja, het is in ieder geval Sandy Dane zoals we er eigenlijk uh, het beste kennen. Uh, leuk om liedjes te schrijven. En nou uh, ja, eigenlijk uh, bevat dat album alleen maar uh, goede, goede dingen. Burning Bridges is uh, dus uh, zoals gezegd... Het vooruitgeschoven nummer en dat ga je nu luisteren tot aan het nieuws van 10 uur. En dan neemt onze vriend Charles Duivert uh, over uh, vanavond uh, met het uh, programma tussen App en Vloed. Nou, hier uh, is het. Tot volgende week.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 start where we could only hear our hearts talking, our hearts talking, let us go back